Um, ja, we hadden het zojuist over ja. onze gewichtige minister van gezondheidszorg... en de federale minister. En dan heb je natuurlijk hierin de Vlaamse minister... en de Waalse minister en van het Duits gebied en de dingesminister <laughs> En uh, ook een teken van organisatie, dat was op het nieuws... dat uh, in uh, Brussel, dat zijn dus iets van 16 gemeenten of zo... of dertien, weet ik veel, heel wat. En ja, die ja? hebben allemaal dan weer verschillende regels... ook met mondmaskers. Dus iemand die woont in een straat uh, waar die, als die om de hoek loopt... dan moet die gemeente A-regels volgen. En als die er linksaf gaat, uh, straat in de gemeente B-regels, weet je wel. Dus het is één, onbegrijpelijk, uh, onbegrijpelijk. En wat ben je dan wel niet kwijt als ons land aan, aan uh, bureaucratische kosten? Dat moet natuurlijk ook gigantisch zijn dan. Ja. Ja, ja, met het contact tracing en zo. Nou jongen, we hebben hier een website, ikzithier.be. We, uh, mm -hmm. we zijn nu naar een stuk of wat restaurants geweest. En uh, die melden allemaal, ja, daar doen wij niet aan mee. <laughs> Oké. Okay. En, nou, okay. en dan kom je bijvoorbeeld op die website mobiel. Uh, en dan kies je waar ben je, in welke regio. Nou, provincie Antwerpen. Nou, kies uw zaak. Dan opent er dus een drop-down met elke zaak in, geregistreerd in de provincie Antwerpen. Dus als je bij de M moet zijn, dan zit je dus echt gewoon een halve minuut zo door te scrollen. scrollen. En, nou ja, want, eh, lekker handig ook allemaal. De zoekfunctie was bijvoorbeeld al... Eh, dat wat, nou, ik bedoel, ja, dat is hoe ze dingen hier aanpakken. Het, het blijft een wonderbaarlijk... Eh, wonderbaarlijk geheel dat er nog wel iets uitkomt af en toe. Ja, ja, ja. Dus ik, ik, ben, ik verbaas me daar ook regelmatig over. Maar ja, goed. Uh, ieder land uh, heeft zijn eigen aardigheden. Ja, en dat is nou eenmaal zo. En Nederland is regeltjesland, hè, Dus dat is dan hier is dan weer een beetje te veel georganiseerd en dat is ook wel eens vervelend. Ja, heb je daar maar ja, een, uh, iets van? Je ziet dus fondueel? nu ook. Uh, nou. Uh, uh, je ziet dus nu met de corona en zo, dat, dat men uh, echt wil afdwingen. Dat, dat bepaalde mensen, met name de jongeren, zich aanpassen aan uh, de, de voorschriften en zo. Ja, ja. Maar ja, het, Nederlanders zijn ook nog eens behoorlijk eigenwijs. Dus dat uh, de regeltjes en, en afdwingen, dan uh, is het al gauw van hoezo en waarom is dat dan? En klopt dat wel? En kan ik dat aanvechten bij de overheid? En zijn daar. Uh, we hebben dus ook een club die heet Viruswaanzin. Dat is een serieuze. Uh, een serieuze club mensen die echt aan het procederen is... want die vinden het allemaal onzin. Het is een beetje Trumpiaans bijna, zou ik zo zeggen. Dat je dus nu nog vandaag de dag echt ork, eh, eh, niet erkent dat er problemen zijn. Nee, nee. Het en... staat trouwens in de DSM 5 ook, hè? Dat heet officieel... Eh, even, kan ik, oh ja, Paranoia Quirulantia. Paranoia, paranoia, querulantia. querulantia. Dat, moet dat de... houdt dus in dat je, dus, dus, dus je dus van, van een bepaald uh, iets overtuigd bent dat dat niet waar is. Terwijl iedereen weet dat het wel waar is. Maar dan tot het gaatje gaat om dat maar te blijven bewijzen. Dat je al een leven lang. Dat is paranoia, querulantia. Okay. Nou, dat zou zomaar van toepassing kunnen zijn op uh, de, de, de, de viruswaanzin in Nederland. Maar dat even tussendoor. Ja, ja. En, en in het weekend gaan die mensen 5G-masjes in de brand steken en zo. Zo. <laughs> Dat zou maar kunnen. <laughs> ja, ach ja. Ach, ach, ja. Wat moet je daarmee, hey. he? Het geeft wel kleur aan de maatschappij, de, de, de paradijsvogel. Zal ik ja, dat, met kleur en verven dan, uh, gaan we beginnen aan de 37 e aflevering van de praattafel uh, Wetenschap op woensdag. En het is vandaag uh, donderdag 5 augustus 2020, een dag later dan u normaal gewend bent. Maar ja, dat moet kunnen. Het is verlof. Wees blij dat je iets naar je hoofd geslingerd krijgt, zou ik zeggen. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wow! Gebracht door Rossi, Ozier en Mario MUZIEK Yes, Mario, voor de zoveelste keer zitten we aan een wetenschappelijke tafel. Goedemiddag, Jazeker. Rotterdam. Ja, goeiedag daar in, in het verre België, hier in Rotterdam. Uh, leuk dat, uh, dat ik er weer ben, zal ik maar zeggen. En leuk dat we weer kunnen beginnen. Ja, uh, we gaan weer een grensoverschrijdende podcast maken, mensen. We gaan echt over diverse grenzen heen. Uh, dat proberen we ook in elke aflevering te doen en uh, je ja, krijgt toch wel reacties dat er toch dingen blijven hangen. En, zo. en vaak op een niet heel prettige manier. Maar... <laughs> Zoals wat hoofdpijn. Uh, ja. ja, sommige details uh, die wij uitleggen over hoe het lichaam werkt en zo... die komen soms wel eens op de meest verkeerde momenten bij andere mensen... Uh, heel levendig terug zo van oei oei oei. Ja, Oké, okay, ja. ja. Volgende keer voorbeelden. Uh, we hebben een volle bak, uh, we hebben een uh, orgaan van de week. Uh, dit keer gaan we naar het cerebellum, uh, de kleine hersenen. Uh, wat, uh, jij zegt dat die veel belangrijker zijn dan we dachten ja, ja, eigenlijk wel. Het is, het is wel een heel bijzonder, uh, bijzonder stukje van, van het hoofd, zal ik maar zeggen. Maar we gaan, daar gaan we het zo over hebben, absoluut. Zeker weten. En dan hebben we alweer een verguisde wetenschapper. Ditmaal iemand uh, waar ik me nog zelfs iets van kan herinneren. Uh, die, dat is 40 jaar geleden begonnen. In Nederland hebben ze daar wel een handje van, hoor. dat is ook al ver is. Maar dat is een Frits Veerman, die destijds uh, een klokkenluider was bij het uh, stelen van nucleaire geheimen. Jongen, dit wordt een hele spannende uh, item: wordt het, uh, een yes. thriller, een thriller over nucleaire. Heel spannend allemaal. Uh, we dalen af uh, in het rijk der levende doden. Of stijgen we op naar het rijk der levende Die in de hemel <laughs> dat een goeie vraag. <laughs> Ja, dat kan. Zij kan. Ja. Uh, in de Ig Nobel uh, maken, uh, uh, maken we kennis met een klasse mensen... die dus uh, administratief niet leven. Hè? Die dus een, een club van doden. Ja. ja. Een hele right. actieve club. Ook een hele actieve club van overledenen. <laughs> Hey, um, en langzaamaan uh, gaan we nog wat nieuwtjes doen. We hebben een uh, wetenschapshaiku. Maar ja, allereerst beginnen we natuurlijk met de uh, nieuwtjes. Yes. Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten. De laatste inzichten krijgt u elke week voor ons. Dus gaat alles op. En allereerst heeft Mario erg goed nieuws... voor al diegenen die zich een beetje dommig voelen. Die denken dat ze Alzheimer hebben. Het kan nu met een prikkie worden opgespoord. Hoe zit dat, Mario? Nou ja, het kon al enigszins. Vroeger waren er wel bloedtesten waarbij je het iets kon aantonen. Maar uh, nu, kan dat veel, uh, nu kan het echt definitief al in een heel vroeg stadium vastgesteld worden. Dat is eigenlijk het verhaal. Want wat, wat, zijn nu de, uh, wat zie je bij Alzheimer? Dat heeft iedereen wel eens gehoord. Je hebt die, die, die plaks die je, op je, op je tussen de cellen krijgt. Dat is het amyloïd. De, de, ze worden ook wel senile plaks genoemd. Dat is eigenlijk, uh, uh, je zou kunnen zeggen, het is zoiets als standplak... maar dan op de hersenen, dat is het aan de buitenkant. En je hebt een, een ander verschijnsel, dat zit echt in de hersencellen. Uh, daar zit het touw-eiwit in en dat is bij de ziekte van Alzheimer... ook uh, zeg maar, uh, helemaal vervormd, dat zal ik zo uitleggen. Maar dankzij een, hele, uh, dankzij een nieuwe bloedtest kunnen die twee factoren nu gemeten worden... En kan je in een vroeg stadium zien. Uh, met welke waarschijnlijkheid je Alzheimer zo uh, kan krijgen. en kan je dus. Uh, zeg maar, uh, daarop uh, handelen. Vroeger was het zo. heel veel mensen. die wilden dat gewoon niet weten. want ja, mm -hmm. je kan er niks aan doen. en er zijn, er zijn ook inderdaad nog steeds niet echt medicijnen. Maar er is sinds oktober 2019 een medicijn... Uh, het is nog niet op de markt, maar het is nu volledig getest. Dat is Aducanumab. Aducanumab. Aducanumab. Waar houden ze die namen toch vandaan in godsnaam? Ja. Eh, iets wat niet ja. bestaat en min of meer uitspreekbaar is. En, zo, en dan is ze meteen een goedkope ja. website of zo. Ja, ja, of het is zoiets ]ridge. van Aducanumab. Dat is van Adje, Karel, Mario en Betters of zo. Dat kan ook nog maar goed. Ja, maar... Is... ja Als je daarvoor kwalificeert om dat te krijgen... dan onthoud je die naam wel heel erg goed, denk ik. <laughs> ik hoop het voor weer. <laughs> nou, dat is gelijk een goede test. <laughs> maar inderdaad, dat, dat schijnt dus de, de senile plaks, dus die, dat amyloïd er deels op te ruimen. En het heeft ook een sterk remmend effect op de achteruitgang. Dus, en dan is het natuurlijk wel handig als je tijdig weet. Want dan kan je in een vroeg stadium al beginnen met dat middel. En is, de, is je uitloop van de ziekte natuurlijk veel gunnerder. Dan, heb je, dan blijf je veel langer uh, functioneel gezond enzovoorts enzovoorts. Oké, okay. dus dat is heel goed. Nou, nou ja, die, die, ik, ik zal wat vertellen over wat, wat nou eigenlijk precies uh, wat het probleem is. Ja, als je die amyloïde plaks neemt, dat is eigenlijk, uh, hoezo, dat eigenlijk een eiwit. Eigenlijk wat uh, ami, het amyloïd is, een eiwit wat gewoon voorkomt in, uh, bij mensen. Alleen waar we het nu over hebben, dat is amyloïd beta. En door die ziekte is dat verkeerd gevouwen, dat eiwit. Dus, dus dat, dat, als je het zeg maar, stereoscopisch zou zien... dan is het geen linksdraaiend molecuul, maar een rechtsdraaiend molecuul of zoiets. Nou, bij, bij eiwit is het zo: het is een soort slot- en sleutelprincipe. Er past maar één sleutel in één slot. En heb je zo'n exotisch gedraaid ding, dan past daar geen enkele sleutel meer in. Dus, je blijft met, dus het, ligt, nee, het kan niet worden opgeruimd. Ja, een soort vorm volgt functie eigenlijk. Dan, want dat vouwen ja. is cruciaal. Uh, het is niet zozeer ja. wat erin zit, maar hoe het is opgevouwen. en zo. Ja, hoe de, ding, de, de, zeg maar de, de vormgeving, de morfologie met een mooi woord, is alles bepalend. Die bepaalt wat het eiwit doet. Oké. Okay. Uh, in, volgens dat sleutelslotprincipe. Nou, als, dus die plak die komt eigenlijk doordat het lichaam dat niet meer kan verwerken. Dus dan gaat het aan elkaar zitten en verdrinkt het andere uh, hersencellen. En uiteindelijk bouwt het op en uh, gaan de um, omliggende cellen gewoon dood. Hmm. Nou En dan dat, dat tweede dingetje, dat is dat tau-eiwit waar ik het over had. Dat, is eigenlijk dat zit echt in de hersencellen. En als je dan zo'n hersencel neemt. Uh, uh, plantencellen hebben een celwand, die is lekker stevig. Als, die, uh, als, als, je, als je bloemen beginnen te hangen, dan geef je weer wat extra water... en dan wordt de turgo, noemen ze dat, die celdruk een beetje opgebouwd... en dankzij die wand blijft dat stevig. Tom. Dierlijke cellen, die hebben dat niet. Wij, al onze cellen, hebben een, geen celwand, maar een membraan. En dat okay. is zacht. Dus hoe hou je dus zo'n stelletje rechtop? Dat gebeurt met tentstokken. Hmm touw-eiwit werkt als een soort tentstokken. Er worden dus microtubuli gevormd van eiwitten. En daar is dat touw-eiwit heel belangrijk in. En je krijgt dus allemaal, als het ware, allemaal kleine potloden in zo'n cel. Die, die zeg maar die, die, die uh, hele cel zijn vorm geven. Nou ja. En als tentstokken de boel rechtop houden. Okay. En daarbij zijn die buisjes ook nog eens hol. Uh, uh, en het, wordt het ook gebruikt als een soort uh, metronetwerk om stoffen van A naar B te krijgen, neurotransmitters, eiwitten, you name it. Wow. Dus uh, als dat niet goed werkt, ja dan zakt de woel als een pudding in elkaar. En uh, dus die, dan krijg je die neurofibrillaire knopen, worden dat genoemd die tangled bodies. Uh, met andere woorden, het, het, het klontert. En uh, ja, dat is natuurlijk heel naar als je dat hebt. Ja, en dus dat, dan... zijn eigen, twee, uh, dat zijn de twee eigen gevolgen van. Uh, Alzheimer. Het is nog steeds niet duidelijk of het het gevolg is... of dat dat de oorzaak van de ziekte is. Mm -hmm. Dat weet ik volgens mij eigenlijk nog steeds niet precies. Maar dat is de essentie dus. Ja, ja. maar je blijft ja. wel heel lang nog liedjes van Toon Hermans onthouden... heb ik gelezen, dat, de kinderliedjes. Nou, ja, zeker. Ja, het, het tast heel, heel, heel, heel specifiek gedeelte aan. Met name de, de neocortex. En de, de laatste dingen die, die, die eraan gaan, zal ik maar zeggen... dat is echt het limbisch systeem. Dat zijn die, die, die, de melodieën die je nog hebt onthouden en reuken. En je ziet ook vaak van die uh, therapeuten die bij, bij in een zaal van dementen een gitaar omhangen en ineens gaat iedereen meezingen. Dat ja. zit heel diep in het systeem. Ja, precies. Dat, de, de, die kindermemories, uh, dat is ook nog wel uh, iets wat ze uh, zwaar aan het onderzoeken zijn. Hoe die opslagfuncties enzovoort. En ja, enzovoort enzovoort. ja. ja het wordt afgewikkeld als het ware. Ja. Ja, door naar het volgende nieuwtje. Uh, ja, dat uh, nieuw, nieuw, het is toch wel opmerkelijk. Uh, blijkt dus nu uh, dankzij of door corona dat een aantal andere ziektes... waar toch echt uh, vooruitgang werd gemaakt met de uh, bestrijding ervan wereldwijd. <tiek> Onder andere TBC, uh, tuberculose. Uh, even om uh, in te schatten, dat maakt anderhalf miljoen doden per jaar wereldwijd. Eh? En dan elk jaar, hè? dus dat is niet zoals nu die corona. Ik denk dat we nu ook aan uh, zoiets zitten. Uh, maar uh, de TBC is ook een killer en malaria ook weer. Maar wat er nu dus aan de hand ja. is door al die aandacht voor uh, corona en ook de, de onderbrekingen in de uh, normale behandelingen en de logistiek uh, worden die... Die terugdringpogingen worden weer uh, ja, tegengewerkt. Tot een jaar of tien gaan ze weer terug in de tijd. En ze zullen dadelijk weer opnieuw moeten beginnen... voor een heel groot stuk om die dingen opnieuw weer in te perken. En uh, wie weet wat er nog meer. Dus het is ellende bovenop, ellende Mario. Dus, uh, Tuurlijk, zeker, absoluut. De aandacht is verschoven. En ja, het, het, het, inderdaad, als je kijkt hoeveel mensen doodgaan aan malaria... of aan tuberculose... Uh, dat, dat is nogal wat. Alleen ja, het is natuurlijk wel een derde wereldziekte. En in de, in de, in de eerste wereld maakt men, heeft men nu andere zorgen, zou ik maar zeggen. Dus dat gaat absoluut ten koste van, uh, van, van, uh, van uh, de, de gezondheidszorg in derde wereldlanden. En dat is heel triest. Ja. Die, eigenlijk. Ja, die, die dus krijgen... Ja, ze hebben ook daar uh, corona, dus dan heb je dus corona. Uh, en dat krijg je dan bovenop je tuberculose en, en je lek <lacht> Dus, dus <lacht> ja, oh nee. dat is geen feest. No fun, no fun. We nee, zullen oh, daar no. maar geen vrolijk dingeltje achter zetten. Uh, nee, wat, nee, dat is heel triest. Uh, wat wel weer ander nieuws is. Uh, kijk, uh, wij hebben allemaal geleerd in biologie. En wie kent niet al die filmpjes van die schattige spermaatjes... die uh, onder een microscoop bekeken, zo'n dus staartje heen en Weer waggelen om zo vooruit te komen en een weg te zoeken naar het uh, vrouwelijk ei. Ja, ja, hoe fout konden we zijn? Want wij dachten allemaal, ja, die staartjes gaan heen en weer. Maar wat blijkt nu? Hebben ze met uh, super 3D, micro's, lasers, kopie, whatever, hebben ze ernaar gekeken en die dingetjes die maken een soort kurkentrekkerbeweging. En daar zijn uh, animaties van gemaakt. Dus het blijkt dat die staart eigenlijk een soort anderhalve kurkentrekker vormt. En en op die manier kan, kan de, de, de richting veel nauwkeuriger bepaald worden. Hij kan zich dus echt zo sturen met zijn kop en zo. Eh, dat is, eh, ja, nou ja, sinds 1600 zaten we met dat gegeven van meneer Leeuwenhoek. Hè, want die, die, die had die zaadjes voor het eerst gezien, denk ik. Voor het eerst, ja zeker. Die, uh, dat, was, dat was nog een tijd. Die, hij had, zeg maar, ja, dat heeft hij natuurlijk ook gelijk gekeken, bekeken zijn eigen sperma. En hij heeft er ook nog een tekening van gemaakt. En grappig is ook, als je ziet, dan zie je een spermacel... En in de kop van dat spermacelletje heeft hij dan een heel klein mannetje getekend... die opgevouwen in die kop zit, o, zal ik maar zeggen. O, dat is heel bijzonder. Ja, volgens mij staat het ontstaan van die anti-abortus toestand. Want die mensen die roepen oh, toch van... op het moment van conceptie begint het leven. Maar het begint eigenlijk al in je zak. <lacht> nou, ja, zeker. Er is een <lacht> film van gemaakt. Hè? Van de Ponty Python. Every, every Sperm is Sacred. Kan je dat nog herinneren? Ja, yeah. sperm is sacred. En dan komen ze. Het was heel grappig geworden. Ja, maar niet. inderdaad. Ja, ze ik, ik, ja, maar andere ook, tijden. Ja, ik moet ook denken aan die film van Woody Allen. Everything you always wanted to know about sex, but about afraid sex. afraid yeah. to ask. Hè. Die, die scène ja. met al die zaadjes en zo. Oh ja, en die pakken. <laughs> ja. ja, dat is heel grappig. Maar, maar ja, ja, inderdaad, dat je het voor, voor van Leeuwenhoek wist bij helemaal niks. Dus, dus je had eigenlijk, wat de gangbare, de gangbare verklaring voor alles was... Dat, was de, dat noemde ze spontane generatie, hoe ontstaan dingen. Mm. Je kon dus muizen kweken door oude lappen in de hoeken van je kamer te leggen. <laughs> en uh, de, dat dan krijg je allemaal dat soort... Uh, <laughs> ja, absoluut. Tik dat maar in, spontane generatie. Nee, spontane generatie, ja. Ja. Niet beter Ja, dat vind ik wel heel grappig. Want dat gebeurt hier ook. Bijvoorbeeld stof en pluizen en zo. Dat ontstaat hier allemaal op de grond. Daar hoef je niks aan te doen. Dus spontaan wordt dat ook gegenereerd allemaal. Absoluut. En het is, het is een beetje jezelf. Hè? Ik denk dat van al het huisstof... Het bestaat geloof ik wel drie kwart aan... uit huidcellen die je zelf hebt afgestoten. Dus je ligt eigenlijk zelf een beetje in de hoek. Oké. Okay. Uit de hoek komen we met het volgende. Hey, uh, we gaan het even hebben over een uh, heel krachtig goedje. Want dat heeft dan weer te maken met die ongelooflijke klappen in uh, Beirut. Uh, de, in de haven is daar een ontploffing gebeurd... met een uh, hoeveelheid van wat er nu bekend is... 2700 ton ammoniumnitraat. En uh, dat is wel een ja. heel speciaal goedje. Want het is eigenlijk gewoon... Uh, de, hoe heet dat? Dat wordt in de landbouw gebruikt. En waarom, waarom stoppen ze dat in de grond? Waarom is dat populair? Nou, stikstof. Het is uh, de, de, de ja, stikstof. Dat, dat maakt een groot gedeelte uit van onze atmosfeer. Uh, ik dacht dat het 79% is stikstof mm. in gasvorm. En uh, planten hebben het nodig. Uh, planten die uh, gebruiken stikstof om te groeien. Dus, uh, de, dus je kan zeg maar, uh, als je het in de grond houdt... kan je planten harder laten groeien. Sterker nog, we, we zijn zelfs afhankelijk van kunstmest. Want dat is dus eigenlijk, uh, dat is eigenlijk nitraat, dat is stikstof. Uh, zonder kunstmest uh, zouden we niet genoeg voedsel kunnen produceren... om de hele aarde te voeden. Dus het is ook nog eens heel belangrijk. Ah ja. Maar ja, het, het, is, het, uh, het, het is ook niet zonder, uh, zonder uh, gevaren, zal ik maar zeggen. Dat is wel gebleken in Beirut. Nee, precies. Je kan er dus ja. ook dingen mee opblazen... Nee, want er zit dus een, uh, een hoop energie en uh, met name in de vorm van ook zuurstof. Hè. Want in de, tijdens het ontbranden komt dan die uh, zuurstof vrij. Uh, nu is, uh, zijn er filmpjes zat op YouTube hoor. Het is echt geen geheim van hoe maak ik, uh, je hoeft daar geen terrorist voor te zijn. Het zijn gewoon van die YouTube grappenmakers die, die brievenbussen opblazen en zo met dat spul. Maar uh, dan blijkt dus bijvoorbeeld dat je met uh, 200 gram uh, meer dan genoeg energie heb om een boom, want dat was een boom van een goede 12, 13 oh, oh, centimeter, ja. om die gewoon netjes uh, om te blazen. Dus uh, ja, ja, ja. Uh, dan is het bekend van dat spul dat als het eenmaal tot ontbranding komt, dan is daar een soort, uh, dat noemen ze de detonation velocity, dus de, de snelheid waarmee het uh, detoneert. Ja. En in dit geval ja. gaat dat om uh, 2500 meter per seconde. <kijkt> Ja. Uh, als je ja, dat, dat dan uh, over een hele tijd uh, vol kan houden... dan kom je op 9000 kilometer per uur. Hè? Dat, ja. is, uh, dat, zijn, dat, zijn, dat is een derde van wat je nodig hebt om in de ruimte te komen. Dus uh, daar kan je een leuk raketje ja. mee lanceren. Nou ja, kijk, en dat is dus de kracht. En niet, niet zozeer echt de energie die erin zit. Want als je een kilogram cola neemt... dat bevat 20 megajoule energie en een kilo TNT... Slechts 4 megajoule uh, energie. Maar die energie die, die, die daarin zit, die komt zo snel vrij... dat de gevolgen desastreus kunnen zijn. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ja, precies. Dus het is die, die velocity-snelheid, dat is eigenlijk wat, wat, wat, wat bepalend is... aan de explosiviteit over het algemeen. Ja, maar, maar het is inderdaad gigantisch. Ja, want zeker. Want ook over energie en die kolen gesproken. Want uh, je weet het verschil ook te vertellen... met zo'n uh, pilletje van die nucleaire brandstof. Hè? Dan, <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is gigantisch. De, als je, als als je dat zo zeg maar, de, de, de, Ja... Nou, als, je een als je kijkt, de, de pellets die ze gebruiken in kerncentrales... Die, uh, daar worden die brandstofstaven meegemaakt. Die stapelen ze allemaal. En die zijn allemaal, uh, zijn dat, kleine damsteentjes zou je kunnen zeggen. Die zijn allemaal, uh, de standaard maat is 1 uh, centimeter lang. En ze wegen per tablet weegt dat 7 gram. Mm -hmm. En één zo'n tablet geeft even, evenveel energie vrij als een ton steenkool. <laughs> dus je, je hebt een, een soort knoopsel die evenveel energie geeft als een ton als een kamer vol met steenkool. My god, dus dat that that is Wauw! Dat levert wel een wauw-opmerking op. This, uh, yeah. Ja, en dan met uh, sodium uh, of met ammoniumnitraat. Nitraat, ni dat kennen we van stikstof, is uh, nitrogen in het nitrate. Engels. Dus yes. nitraat dat ja. is iets van uh, niet zo verbinding. gemaakt. Uh, en om ook maar eens te noemen, in uh, 1993 was er een bomaanslag in Amerika in uh, Oklahoma. Ja. Namelijk van een uh, meneer Timothy McVeigh. En die wilden een uh, overheidsgebouw opblazen, want hij was het toch niet helemaal eens met het belastingbeleid of weet ik veel wat. Hij had allerlei problemen met de Amerikaanse overheid, ja wie niet. Uh, maar hij besloot dus dat gebouw op te blazen en hij had dat gedaan met een busje waarin 5.000 uh, pounds, oftewel 2.300 kilo. En dat was wel genoeg om een uh, flinke, uh, zoals uh, bij het uh, station daar, een boel daar uh, bij jullie in Rotterdam. Dat was een enorme rotklap ja. met. Uh, op doden. Nou, dus ja. nu gaan we van 2300 kilo naar duizendvoudige en nog. Dus 2.700.000 kilo van die rommel die opgeblazen is. Ja, ik kan je niet voorstellen. Nee. Ja, dat is bizar gewoon. Het is, wat dat betreft is het natuurlijk is dat volslagen krankzinnig... dat er niemand daarop heeft gereageerd. En het lag daar al die tijd... Ja. En iedere chemicus weet dat het gewoon niet eeuwig stabiel is. Dat is gewoon niet zo. En... Dus ik vind het ook onbegrijpelijk. Maar ja, dat is bureaucratie. En daarnaast en... een vuurwerkopslagplaats. Dat, dat ding ja. vloog in de fik. Dat ja, dat is een geweldige ezel. detonator. Nou, die die, die verdient wel een hoofdprijs. Die klappen. Alle mensen, ja, ja dat dus, dus is triest wat daar gebeurt. Dus het is inderdaad... Ja, wat dat betreft moet je dat stikstof niet uh, uh, onderschatten. Nee, ja, ja, wat ik zei, de, de hele atmosfeer... Daar komt de, ook de, de naam vandaan, de hele atmosfeer. Onze atmosfeer bestaat voor 79% uit stikstof. Hmm. Wordt dat hoger, dan, uh, dan stik je vandaar de naam stikstof. Zo hebben ze dat genoemd eigenlijk destijds. Dat dus ja. is eigenlijk de, de reden van de naam. Hmm, okay. En uh, de, de alchemisten kenden het eigenlijk al. Hè? De, samen met salpeterzuur had je uh, aquafortis, sterk water. En het werd ook gebruikt om koningswater te maken met twee andere zuren. Dat is het, het heet ook koningswater, omdat dat het, het enige zuur is de, de, die uh, zeg maar goud kan oplossen. Dus dan, vandaar ja, ja, ja. maar goed. Dus, maar je vindt het dus overal. Stikstof zit in, in van alles en nog wat. Maar ja, het probleem is een beetje. Het is een heel sterk, stabiel uh, element. Ja, nee maar, uh, maar inderdaad wat vervelend is uh, als je het verhit en kan je het uit elkaar breken. En als je het uit elkaar breekt, het zijn hele sterke verbindingen. Dan gaat dat met geweld gepaard en dat is ja. dus het probleem. Ja, ja, ja want, nee, want uh, sowieso nou schiet me ineens te binnen dat Nederland heeft dus een stikstofprobleem met al die boeren op straat en, uh, weet ik veel ja. waar, en waar zit dat dan en ook de bouw nou, ja. de bouw schijnt een hoge stikstofbijdrager te zijn nou ja, dat is inderdaad, kijk, koeien schijten en, en schijten en, daar, daar zit ammoniak in. En ammoniak, dat is NH3, dus dat is nitrogen met hydrogen, eh, drie atomen waterstof en één atoom stikstof. Oké. Okay. Dat is ammoniak, dus, dus als, je, als je de kattenbak ruikt, als de kattenbak begint te stinken, dan ruik je dus inderdaad die ammonia, ammoniak en dat is dus voor een groot gedeelte stikstof. Oké. Okay. En Nederland, uh, al welvarend en bouwend en scheidend uh, produceert veel te veel van die rommel... waardoor ze een mooie uh, ja. plek zijn op de wereldgezondheids... Uh, en, en daar zijn dan nou, nu al die eker, problemen. Dus... We verzuipen in de strom, dat is het probleem eigenlijk. We hebben zoveel landbouw, je krijgt het niet weggewerkt. En je kan het ook moeilijk. Uh, ja, je kan het wel omzetten, maar het is een hele dure grap. Je kan het uh, afvangen, de, de ammoniak. En het natuurlijk weer ontleden in, in, in, in stikstof en in, uh, in waterstof. Maar ja, ze dus blijven doorschijten, die beste. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op Woensdag Podcast. Uh, we gaan vrolijk verder. We, zijn, uh, we hebben het gehad over uh, de ammoniumnitraat En dan is mm -hmm. het tijd om te gaan kijken naar het laatste stukje nieuws. Uh, daar heb ik opgepikt van Radiolab, de podcast uh, die uit Amerika komt. Een <lacht> project van uh, NPR, publieke radio daar. Dat is een heel populaire podcast. En uh, daar pikte ik een interessant dingetje op. Want er uh, was een interessant verhaal. Dat ging erover dat er uh, bij de laatste uh, covid-uitbraak overal... en ook in die grote steden was er een directeur van een uh, daklozencentrum. En hem viel op na een aantal weken dat uh, bij hun Niemand echt ziek was of ergens last van had. Uh, na een tijdje belt hij zijn collega op in een andere stad en uh, vroeg het hem uh, hetzelfde: hoe zit dat bij jou daar? Want uh, buiten, uh, ja, mensen worden hartstikke ziek en hier, uh, ja, nee, daar ook niet. Niemand, niemand. Wat gebeurt er? Uh, hij uh, belt er nog een paar en overal zo'n beetje hetzelfde fijn weken later worden die mensen toch getest hè, op COVID. En wat blijkt, toch een goede 30, 40 procent en soms meer echt positief. Alleen wat? Iedereen symptoomvrij. Het was echt bizar. En... Uh... Toen zijn ze gaan nadenken van wat kan hier aan de hand zijn. En dan via allerlei links, en ik zou die podcast luisteren als je dat boeit... Eh, kwamen ze naar een link, eh, toch naar de uitbraak in 1918. Daar was in een ziekenhuis ook eh, het sterftecijfer veel te hoog voor een dokter. En op een gegeven moment hadden ze ook geen plaats meer. En toen hebben ze mensen naar buiten moeten rollen. En na een paar weken zagen ze dat die het toch eigenlijk heel veel beter deden... dan degenen die binnen lagen. En uh, nu komen we aan, uh, wat was de uh, grote gemene deler? Vitamine D. Uh, blijkt doordat ze buiten lagen, hadden ze enorm hoge niveaus van uh, vitamine D aangemaakt. En dat is wel een heel speciaal soort vitamine. Want ja, vitamines ja. zijn eigenlijk uh, dingen die we nodig hebben van buiten ons mm -hmm. lijf. Hè? Die moeten we toevoegen door middel van voedsel en weet ik het wat allemaal... Uh, yeah. Terwijl vitamine D de enige is die we zelf uh, kunnen aanmaken met uh, zonlicht. Ja. Yeah. En ik heb daarvoor een uh, stukje geïsoleerd uit die podcast... Uh, waarin hij dat probeert uit te leggen wat er zo bijzonder is aan vitamine D. So, vitamin D actually isn't a vitamin in the traditional sense. Because generally vitamins are things that exist outside of the body that we need to ingest to get. That's not actually the case with vitamin D. Our bodies can make the stuff in-house. Uh, and the way we do so is, is sort of cosmically astonishing. Basically, we've got this proto-cholesterol molecule in our skin, uh, and that cholesterol is just sort of sitting there doing its thing. But when it gets hit with sunlight... So imagine the tip of your nose as, as you step out into the sun. In that moment, a little portion of that proto-cholesterol molecule on your nose, what's known as a carbon bond, gets broken. Now, what exactly a carbon bond is, uh, I, I couldn't tell you it's something <laughs> molecular. But anyways, with that carbon bond broken, that cholesterol molecule becomes untethered from your nose and can now be absorbed into your bloodstream. Goes through the bloodstream, down, down, down from your nose, into the liver, okay. where it picks up hydrogen and oxygen molecules, then back into the bloodstream. Another stop, this time in the kidneys, some more molecular magic. And then finally, it. Pops out the other side as what we now know as vitamin D. Zo, In... so, ja. dus, dat is kort uitgelegd. En, maar het gekke is dat dat het enige is wat wij nog misschien samen met planten hebben. Dat zonlichtproces. <laughs> uh, ja, een soort fotosynthese. Ja, <laughs> ja. Ja, met fotosynthese zelf is het nog een heel ander verhaal, denk ik. Maar het is inderdaad, in beide gevallen gebruik je zonlicht... om een chemische reactie in, in, in beweging te zetten. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, en het is, uh, je hebt het ook heel hard nodig vitamine D. Als je het niet hebt, dan heb je hebt ook een ziekte dat, dat heet Rachitis. Oftewel Engelse ziekte. Mm. En dat hebben we gelukkig niet meer zo. Maar dat zag je in de, in de vorige eeuw. In de 18e en de 19e, ook zelfs in de 18e eeuw... kwam het veel, veel voor in Engeland... Uh, dat, waren, dat waren kinderen die in de mijnen werkten... en die uh, gewoon nooit in zonlicht kwamen. En die kregen allerlei botafwijkingen. Want die, uh, en dat komt omdat er geen vitamine D werd aangemaakt. En, als je dat, en wat doet vitamine D? Dat zorgt voor calciumresorptie in de dunne darm. En, het, dat, en nog veel belangrijker, neerslag van kalkzouten in botten en in tanden. Met andere woorden, dat houdt je botten sterk. Mm. Dus uh, heb je geen vitamine D, dan heb je een probleem. Nou ja. Maar inderdaad, het is, uh, het is echt heel belangrijk. Vitamine D, uh, tegenwoordig wordt het ook wel in, in voeding, uh, in margarine is het tegenwoordig ook, geloof ik, ook vitamine D. Ja. Tegenwoordig weten ze het dus wel een beetje uh, te ondervangen, zal ik maar zeggen. Ja, maar je mag er ook weer niet te veel van hebben, geloof ik. Hè. Want uh, bent... nee. ik heb het ook wel eens gehad zo'n bloedonderzoek. En dan zegt de dokter, ja, dan kan wel wat. En dan krijg je die buisjes, hè? cure, Dat is die, wat je dan in wat water doet en zo. En dan ja. krik, krik je dat weer een beetje op. Afijn, uh, vitamine D dus. Uh, dat schijnt in elk geval uh, het afweersysteem. Dus ik zeg, zou zeggen, hou je gezond. Nee, niet overdrijven in de zon, hè. Twintig... Uh, uh, wat ze zeggen is, met ontblote armen twintig minuten in de zon... is voldoende om uh, je, jezelf uh, te wapenen met meer dan zand. Dat is, uh, maar in ja, de terras is dat één biertje. Hè, dat gaat dus niet gebeuren. <laughs> nee. nee, maar ja, dan uh, nee. gaan we weer onder de parasol. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, nou, ja, uh, Oeh, kijk eens. <middels> Oeh, fuck. Oh, Wat hoor ik nu? Mind my language, ja. Ze, komen, ze staan hier veel met oh te trappen. Oh want, uh, ja, ik kan ze nu niet meer uh, bijhouden. Nee, ik hoor ook al inderdaad daar een vlatsch. Ja, hoewel uh, uh, onze Philippe er niet bij is zelf, is zijn geest alomtegenwoordig wel hier. En uh, ook hij uh, heeft dan weer een haiku achtergelaten voor deze week. En ik denk dat hij zeker ook met de Libanezen meedenkt en ons tegelijk aan alles. Maar ja, dat komt ook omdat hij een groot literaire hoofd heeft. Hier komt de haiku voor aflevering 37 waar we nu aan toe zijn. Ammonium knalt. Een ridder leeft van de dood. Wie is Alzheimer? Oh. Ik denk dat ze high worden, hoor. Oh, jullie gaan ja, ze de in. Oké, de koeien zijn weer happy. <laughs> <Dat> was... <laughs> de koeien zijn weer happy, absoluut. Allright, meester. Hey, uh, jij mag kiezen. Wat zullen we doen? We, we, we hebben nog drie brokken liggen, zeg maar... Uh, uh, nou ja, uh, poeh. Uh, even een vrolijk moment met de eigen Nobel misschien. Oké, okay, dan gaan oh, we naar... die, uh, We kunnen nu ook over de, de Frits Veerman hebben. Dat, uh, nou, dat zijn we... de twee dingen eigenlijk nog. En natuurlijk het cerebellum. Nou, uh, ik, ik ben nu heel hard aan het nadenken. En mijn cerebellum is volgens mij nu een volledige uh, full action. En oh, zo, dan, we, dus, dan kunnen we het okay. daarover hebben, ja. Het orgaan van de week zeer oftewel de kleine hersenen. Kleine hersenen, wat, wat beschuldig je <totstuk> me nou van? Ik dacht <totstuk> ja. dat je gewoon redelijk volumineuze uh, Homo sapiens uh, grote hersenen hebt. Nou, aan de omvang van je hoofd te zien zou dat moeten kloppen, maar dat weet ik nog niet. Dat, nee. dat is uh, moeilijk. Dat is moeilijk. Nou, ja, dat zal na, goed, mijn, na mijn verleiden zal het een wetenschappelijke openbaring zijn wat er zich in mijn hoofd allemaal uh, zich bevindt nog. <laughs> ja, ik denk dat je dan echt in de kosmologie terechtkomt, zou ik maar zeggen. Oké, de, de, de, okay. de holle ruimte zou <laughs> Nee, maar goed. Ja, de kleine hersenen. Ja, we hebben ze allemaal. Alle, alle dieren met een uh, ruggengraat hebben kleine hersenen, zo'n zo beetje zou je kunnen zeggen. En wat doet dat nou? Om te beginnen zijn ze echt klein als je het vergelijkt. Het cerebellum, dat, is, dat zit aan de achterkant van je hoofd. Uh, en dus het, het, de grote hersenen, dat is het cerebrum. Dat is, uh, en die, die kleine hersenen, die zijn daar maar iets van 15 procent van of ah, ja. zo. Is dat van cerebraal zo? Iets, ja, cerebral, cerebral, cerebellum, zijn. inderdaad. Ja. Ah, nee, ah, zeker? Ja, okay. zeker. Ah, dat ken ik, ja. ja. En het bizarre is eigenlijk ook dat het is dusdanig opgevouwen, die kleine hersenen. De windingen zijn veel kleiner dan als je het vergelijkt met de grote hersenen. Maar door er ook meer neuronen, oftewel hersencellen in zitten. Sterker nog, het heeft meer neuronen dan de grote hersenen. Dat is, is nogal wat natuurlijk. Eh, maar wat heb je eraan? Ik zal eerst even uitleggen hoe het anatomisch zit. Je hebt dus je, je hersenstam, dus je jurgengraad, die gaat over in de hersenstam. En dat gaat uiteindelijk naar boven, naar het cerebrum, de grote hersenen. Maar vlak onder dat cerebrum krijg je een verdikking in die hersenstam. En die verdikking dat noemen we de pons. Vandaar gaat er een soort aftak, uh, loopt als het ware om die, om die uh, hersenstam mee, de medulla oblongata, En gaat naar uh, de kleine hersenen toe. Dus er is verkeer wat van de grote hersenen naar de kleine hersenen gaat. En er is verkeer uh, wat vanuit de kleine hersenen naar de ledematen gaat, naar het, naar het lichaam gaat. Wat doet het nou? Eh, de belangrijkste taak is coördinatie. <tiek> het is niet zo dat de kleine hersenen, zeg maar, eh, bewegingen aansturen of zo. Dat is niet zo, maar de grote hersenen zijn van plan een beweging te maken. Bijvoorbeeld, je wilt een glas bier pakken. Nou, dan moet je arm gestrekt worden, je, moet, je hebt een grijpbeweging, je moet nagaan van. Eh, er zijn allerlei handelingen die de hersenen moeten berekenen. Hebben die hersenen dat gedaan, dan gaat er een blauwdruk naar de kleine hersenen toe. En die blauwdruk in de kleine hersenen die zorgt ervoor dat de uitvoering uh, pre precies wordt. Dus het is een soort controlerend orgaan wat de, de kleine bewegingen bijstuurt. Waarbij het cerebellum of het cerebrum, de grote hersenen, als het ware de, de, de grove intentie hebben. En de kleine hersenen, dankzij die blauwdruk, uh, de, de boel heel precies kunnen maken. Je ziet ook, als het, uh, het is ook een heel gevoelig orgaan. Want als je bijvoorbeeld veel gezopen hebt... dan wordt, is dat een van de eerste dingen die, ja, die aangetast worden. Vandaar dat je dan ook gaat wankelen en niet meer op een streep kan lopen. Mm. En je ziet het ook, het is ook gevoelig voor uh, uh, psychofarmica. Dat zie je ook bij junks. Als, uh, soms zie je junks op straat lopen. Soms zie je aan hoe iemand loopt dat het een junk is die, schokkerige manier. Ja, ja. Nou, dat is echt de aantasting van die kleine hersenen. Als ze een junctie lopen, dan zie ik eigenlijk in mijn geestesoog... zie ik die verschrompelde kleine hersenen als het ware een vorm. En dan denk ik van, joh, wat nou ja. doe je zo van? En, en, die, dus en dat die, is... als ik het dan goed begrijp, zijn die kleine hersenen op dat moment... toch nog bezig om te proberen die vervormde blauwdrukken... die, die binnenkomt op de een of andere manier... Uh, terwijl die zelf ja. ook al beschadigd is of zo... Ja, dus, dus die, de, de, de, het een verstoorde evenwicht en je krijgt verstoorde coördinatie van handen, armen benen. Dat zijn de gevolgen, maar het is niet alleen de beweging, maar ook onduidelijke spraak. Je kan slikproblemen daardoor krijgen, trillende handen, ongecoördineerde oogbewegingen. Het is dus niet alleen de, de, zeg maar een, de, een motorische handeling, maar alles wat ervoor zorgt dat dingen bewegen in je lichaam, zal ik maar zeggen. Schrijven wordt moeilijker. Hebben we het dan ook over Parkinson en zo, en tremors? nee. Nee, Parkinson is dus weer een hele andere... Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat is de ziekte van de, de substantia nigra. Dat, is de, dat, zijn, het, het dat zijn de het zwarte gedeelten van je hersen, is dat. Oh, okay. Maar dat is iets heel okay. Anders. Okay. Is iets okay. anders. Ja, maar dus die coördinatie is heel belangrijk. Maar ook uh, denkvermogen en emoties hebben er mee van doen. En een van de bekendste afwijkingen van, van uh, die kleine hersen is ataxie. Okay. En dat kan bestaan door een ziekte of uh, een beschadiging van de door een beschadiging van die kleine hersenen... Uh, door een ontsteking... of een traumatische schedelhersels. Ik denk maar aan uh, Mohamed Ali, een typisch gevalletje. Die heeft een paar klappen te veel gekregen... en daar hou je een soort van Parkinson-achtige afwijking aan over... Ja. Dus, dus, dat, dat is, je, je kan, dus dat is heel naar eigenlijk. Ja, dat begint nu ook met voetballers en zo. Want die, die ballen oh, koppen. koppen he, he, de... ja. van, van, van, zeker van zo'n doeltrap. En nu ook in Amerika ja. met American football. He. Die mannen ja. die, die elkaar al uh, overhoop rammen elke keer. In zo... Maar nu blijken die inderdaad allemaal een extreem <laughs> hoog gehalte van uh, Parkinson. En weet dat ik veel wat. Uh, al... verschijnselen, ja. Ja, Mohammed ja. Ali. Wat een tragisch uh, lot uh, voor zo. Maar ja, ja. Ja, ja. maar ja, het gaat nog verder, die kleine hersenen. Want ik zei al dat, dat uh, 80% van alle neuronen... Uh, 70 tot 80% van alle neuronen die we in onze hersenen hebben... die zitten in die kleine hersenen. Okay. Dus het, men komt erachter dat het toch steeds belangrijker is dan dat wij denken. Het heeft dus ook te maken met uh, niet alleen balans... maar ook en evenwicht en spierspanning... maar ook de diepere gevoelsprikkels. Ze zijn ook... Zeg maar voor een groot gedeelte bezig met cognitieve, taalkundige en emotie-gevoelsfuncties. En een, een, een soort kwaliteitscontrole over ons denken. Dus eigenlijk zou je die kleine hersenen een beetje kunnen zien als een. Uh... Ja, als, als, een, als een instantie die, die, die echt de uitvoering heel precies in de gaten houdt. Mm -hmm. Dus een soort controlerend, bijsturend orgaan, waarbij de grote hersenen het grove werk doen en zij de verfijning, zal ik maar zeggen. Ah, ja, ja. Nou, dat is toch best wel heel bijzonder. Je kan het misschien vergelijken... tegenwoordig heb je in een auto een centrale computer... en je duwt op het gas of de rem of zo... maar het gaat eerst naar de computer... en die zorgt dat het overal uh, terechtkomt wat er tegemoet gebeurt ja. en zo. Een soort fly-by-wire ja. als het ware... Nou, okay. nou zeker. zeker. Als je ook kijkt naar de syndromen uh, die, die, die, die je kan hebben aan, die, uh, aan, aan dat cerebellum... dan heb je uh, het cerebellair het cognitief affectief syndroom... oftewel ook wel het syndroom van Shaman. En dan heb je bijvoorbeeld problemen... dan kan je niet van de ene taak naar de andere switchen. Dat, dat trek je dan niet... Oh ja. je? je hebt een andere ziekte dat is, uh, de, de, waarbij het abstract denken beschadigd is. Ja, ja. Of uh, weer een andere versie waarbij het werkgeheugen beschadigd is. Of het opnemen van kennis. Oh ja. Of visuele ruimtelijke organisatie. Dat, dat je dat niet meer trekt. Dus het is, het is niet echt wat men vroeger dacht. Alleen uh, die, die fijne motoriek. Maar het is, het is eigenlijk zo'n beetje alles. Ik wel. Goh. Oh ja, dus dat is, en het, het is ook niet voor niets dat het het best beveiligde stukje is. Want het zit achter aan je hoofd, in het, achter het dikste stuk schedel. En het is, uh, uh, dat is ook zo'n beetje het, het, het, het, het meest beschermde stuk hersenen wat je hebt, zal ik maar zeggen. Oké, okay. nou daar kunnen we alleen maar blij mee zijn, toch? Zo is het. Hey. Dus, uh, fijn dat we kleine hersenen hebben. <laughs> en, en alweer mogen een paar. Blij we blij zijn met onze kleine hersenen. <laughs> <Ja, laughs> Oké, okay, daar gaan we zeker blij mee zijn. Een onrechte de wetenschappers. Ja, we hebben een ten onrechte verguisde wetenschapper. En het was inderdaad een wetenschapper. Uh, uh, jij ja. weet er alles van. Het was een Nederlands iemand. Het was, hij is eigenlijk verguisd als zijn een, een klokkenluider. Die de klok luidde en er vervolgens met de klok is uitgevlogen. Uh, ja, hè? Die heeft de klap van de kleppel gehad en uh, wegwezen. <laughs> ja, en daar zijn de Nederlanders trouwens best heel goed in. en ik kan meer van die verhalen verinneren met die journalist toen ook... Die met prins Bernhard en zo. En dat gaat door. Oh ja, Willem Oldmans. Ja, ja. Ja, ja, ja, dus de Nederlandse regering is, is heel goed in het gewoon het uitrekken van zo'n affaire. Nou, gemiddeld 40 jaar lukt het ze. Ja, nou ja, bij, bij, bij Willem Oldmans was het meer het Koninklijk Huis. Hè? Prins Bernhard. Dus dat was niet zozeer de regering, maar het ja, eh, Koninklijk Huis Nou, de, de, regering, ja, de regering en de ja. Oranjes. En, uh, nou ja, ja allemaal... griezelig. Ja. Absoluut. Ik, ik, vind, ik vind het eigenlijk een raar clubje. Maar goed, dat heeft Yes. Maar inderdaad, die Frits Veerman, ja, die, die heeft nu eindelijk uh, eerherstel. Want we hebben sinds, uh, sinds enige tijd de klokkenluidersregeling. Dus het is nu geïnstitutionaliseerd. En nu worden dat soort gevallen worden echt naar voren gehaald. En in sommige gevallen is er ook echt eerherstel en compensatie. Oké, okay. nou, wie, wie, wie is Frits Veerman? <coughs> Nou, hij, was, hij, hij werkte, het was ook gewoon een wetenschapper... en hij werkte bij Urenco. En Urenco, dat is een afkorting de, van Uranium Enrichment Company... oftewel waar men dus uranium verrijkt. Dat is een bedrijf die bouwen ultracentrifuges op... en, en uiteindelijk... Uh, die ultracentrifuges, ultra dat is hele ingewikkelde technologie... En, dat moet je, en die, die kennis is ook altijd goed beschermd geweest. Want dan heb je eenmaal de, de plannen van zo'n ultracentrifuge, dan kan je het zelf bouwen en kan je dus uranium verrijken. Ik ja, kan even om, om, om, snel uitleggen. Wat... Om, om, ja, om er bommen Ik even... mee te maken. Ik bedoel, laten ja. we zeggen, dat, dat heb je nodig om van gewoon uranium uit de grond... om er iets mee te maken waarmee je bommen kan maken. Ja, als je kijkt, uranium, dat bestaat eigenlijk... Je hebt, als je het gewoon vindt als delftstof, dan is het uranium-238. 238 28, 28 staat voor het massagetal. Maar je hebt ook een isotoop, dat is uranium-235. Dat komt in sporen voor. Eigenlijk hebben de meeste stoffen wel uh, hun isotopen. Bijvoorbeeld, je hebt zuurstof, dat is O, maar je hebt ook O3. Dat komt een beetje, klein beetje voor, dat is ozon. Of uh, waterstof, dan nou, je, je hebt ook H2 en H3. Nou, H2, dat is zwaar water, en H3 is de Deuterium, uh, de, dat zijn van die uh, sorry, uh, dat zijn van die uh, spoorelementen die wel eens voorkomen. Wil je zeg maar iets een bom bouwen of je wilt een kernreactor uh, uh, hebben? Uh, wil je brandstof nodig voor een kernreactor... dan moet je dus uranium-238 hebben... met daar minimaal 4% uranium-235 in. Ja, ja. Maar er zit maar 0,7% in. Dus je moet die, die uranium, uh, je moet die uranium voor een klein beetje om kunnen zetten... naar dat uranium-235... Ja, ja. Nou, hoe doe je dat? Je, je, je neemt die erts. Je, je haalt alle rotzooi eruit. Als je alleen zuiver uranium over hebt. <laughs> je weet al nu, als, je, als je nu iets verder gaat. Dat jij ook 40 jaar ellende over je heen krijgt. Hè? Want je gaat nu het grote geheim uitleggen van de... Ja, <laughs> de... ja, ja absoluut. <laughs> Een, nou, handleiding, beste mensen. Nou, let nou, op. Ja, Schrijf kijk, je... op. Schrijf op. Nou ja, let op. <laughs> ik, ik, ik zal even uitleggen waarom ze dat doen. Want, want kijk, dus je hebt dan die uranium. Dat is dan geel, geel pruk. Dat noemen ze dan yellow cake. En als je daar een beetje fluor bij doet. Ingewikkelde handeling. Dan wordt het bij 50 graden gasvormig. En dan kom je in die centrifuges terecht. Want je gooit dat gas in zo'n centrifuge. Eh, omdat 2,38 zwaar is dan 2,35. Blijft, eh, dus komt er wat meer van dat 2,38 aan de wand terecht. Uh -huh. Tijdens dat centrifugeren. En die 2,35 in het midden wat meer. En zo kan je dus... Dat, ja. euh, dankzij die centrifuges kan je dat euh, langzaam maar zeker verrijken. Precies. Daar moet ik wel even bij zeggen. Het is geen gewone centrifuge. Het is echt een ultra centrifuge. Ja, ja. Dat werkt niet in toren per minuut. Maar dat, dat denkt in G's. Dus je weet een, een, een straaljagerpilo kan iets van 12G hebben of zo. 13G. Ja. Nou, als je een ultracentrifuge hebt voor, uh, voor uh, um, analytische centrifuges... die doen 100.000 G. En wil je dus echt isotoperscheiding doen... zoals zo'n ultracentrifuge voor uranium... dan praat je over een miljoen G. Ja, ja. Dus dat zijn hele bijzondere dingen. Ja, en het is Plus, in, er heel in veel gasvorm. Want de, de, de, de, ja. ze, ze, ze laten het uranium dan in gasvorm uh, rondgaan enzovoort. En ja. Daar da, da ja. was ook nog wel dat hele stuksnet verhaal... over een aantal jaren geleden. Ja. Want de ja. Iraniërs ja. Die in die Iran, hebben het. Ja. Ja, die, ook wij maken onze dingen. We, we raken een beetje af, maar we komen terug. We komen nee, terug. maar ja, zeker. Uh, zeker. Uh, en, en, die, uh, en via een of ander waanzinnig verhaal hebben ze erin geslaagd om een USB-stick binnen ja. in dat gebouw te krijgen met die, met die centrifuges. Ja, dat is, ja. En uh, ja. die draaiden allemaal op een standaard Siemens controller. Die kan je tegenwoordig ja. zo ook in ja. je meterkast steken om, om van alles te laten controleren. En dat was een vrij standaard ja. ding. Nou, en dat was een heel geavanceerd programma over geschreven en wat gebeurde er één voor één al die centrifuges? Ja, die sloegen op vol. Ja, ja, die, die, die draaiden zich helemaal dol. Eh, maar we gaan nu terug, want we zijn. Inderdaad... Ja, nee, dat was zeker interessant. Maar goed, dus, dus met die ultracentrifuges kan je dus dat uranium-235 maken, waardoor je dus uiteindelijk een prutje kan maken wat je kan gebruiken in een kernreactor of je kan er een bom van maken. Ja. Nou, uh, dat dus hij, Frits Veerman werkte bij Urenco en hij had een collega. Dat was dokter Abdul Qadir Khan uit Pakistan. Daar moet ik wel even bijzeggen. Uh, vroeger had je Brits-India... Dat was een Britse kolonie. En na, in 1947 wilde Engeland daar vanaf, net na de oorlog, wegwezen. En toen hebben ze dus dat Brits-Indië dus verkaveld in, uh, een, een, naar religie en bevolkingsgrootte. Dus ja, ja, ja. het middenstuk, dat werd India met de Hindoes. En aan, het, aan de westkant, werd dat werd Pakistan. En aan de oostkant, dat werd dan uh, Oost-Pakistan genoemd. Dat hebben we later, Bangladesh is dat genoemd. Dat maar dus de Hindoes en de moslims gesplitst. Ja. Dat is ten koste van... Er is een hele oorlog geweest en er zijn een miljoen doden bijgevallen. En Pakistan en India zijn nu vijanden kan je stellen? Oh ja, zeker ja, ja. Maar en, en allebei tot met kern bewapend. Maar en nu komen nou, we nee, bij nu, het verhaal. Juist. Okay, nou komen want we dat bij was het dus verhaal. niet zo. Nee, want eh, want daar India komt had al die. Ja zeker. Want nou ja, daar komt Kaan, meneer Kaan, want uh, uh, India bleek ineens een kernbom te hebben en Pakistan niet, dus die raakte nogal in paniek, want die vonden dat nogal uh, vervelend eigenlijk. Uh, nee. Ja. Hey. Dus, uh, dus is dus die, uh, meneer Kaan is dus die plannen gaan smokkelen uit Urenco. Die nam, die nam onderdelen mee. Die ging, maakte foto's stiekem en dergelijke. En, het, en hij heeft uiteindelijk de complete blauwdruk en de complete uh, zooi heeft hij kunnen jatten. Ja, ja. En nou komt het uh, met medeweten van uh, onze regering en uh, de CIA in Amerika. Want die dachten van nou ja dat moeten we niet hebben. We krijgen dadelijk oorlog. We moeten zorgen dat dat ook een kernmacht wordt. Want dan zijn ze tegen elkaar opgewassen. Dan hebben we vrede in de wereld. Een balans in de wereld. Nou, nou ja, dus dat is lekker slim. Want toen had eenmaal Pakistan die bom. Die hebben de plannen gelijk doorverkocht naar uh, Noord-Korea, Iran, <laughs> Libië en China. Ja, en, en voor, die meneer dus zijn... Khan, voor die meneer Khan, daar staat dus een gouden standbeeld voor het Koninklijk Presidentieel Paleis, want dat is gewoon een nationale held, is dat, hè, in Pakistan. Ja. ja, maar hij is hier wel bij verstekvoordeeld, hè? Dat is ja, hier. Hier, ja. maar ik denk dat hij daar helemaal geen... Dat is net zoals Daisy Bouters, hè. die is ook hier veroordeeld. Ja, maar, ja daar heb je geen last van, maar in, in uh, Pakistan is hij als een uh, mega... Health, uh, ja. Dat is ook zo. Ja. ja. Geef me zo dus die, is dus, dus die is die... 40 jaar geleden naar Pakistan... met, met die Nederlandse blauwdrukken voor de ultracent-reviews gegaan. En in, voordat hij dat deed... Heeft Frits Veerman, omdat hij dus met hem werkte, regelmatig aan de bel getrokken? Want het werd steeds overduidelijker. Ze kwamen bij elkaar. En dat was echt van. Op een gegeven moment deed hij al geen moeite meer van. Joh, kan ik even een fotootje maken van die blauwdrukken bijna? Dus die Frits Veerman, die dacht: van, is dit in godsnaam? Die heeft het een paar maal geprobeerd aan te kaarten. Hij is naar de AIVD geweest, dat is onze geheime dienst. Hij heeft brieven geschreven naar de regering. En men heeft hem gewoon niets laten horen. Waarom? Nou, dat weten we dan nu inmiddels. Omdat dus de CIA en Lubbers daarvan wisten. Want en was Lubbers, Lubbers was, was destijds de minister-president. Ja, eh, en, en, en die, die wist daarvan. CDA, hè. dat was toen nog... Er waren wat rechtsere tijden als het ware. Dus uh, het bleek ja, eigenlijk midden, midden dat rechts. dus... Uh, de, de, de, de, want de Nederlanders en de CIA die hebben al een hele cozy uh, relationship... al uh, in, in heel veel andere projecten. De Nederlanders zijn hmm. erg goed in het... Poeken en het planten en het doen en zo. Klikken. Dat wordt erg gewaardeerd. Wij zijn een erg technisch aangelegd volkje, Mario. <lacht> <Ja>. <lacht> maar dat, dat liep helemaal de klauwen uit. Want die veerman die werd door Stork gevraagd... om foto's van het bedrijf te maken... van apparatuur en locaties. Dus hij werd gewoon zelfs ingehuurd. Ook die Abdulkaan gaf fotoopdrachten. Die vroeg aan hem om de fabriek in Almelo te fotograferen... en, en, en leuk om te laten zien hoe de ultracentervisjes stonden... Heel gedetailleerd. Ja, ja, ja. Dus die veerman die werd steeds erg wanende. Dus toen, uh, toen werd hij gevraagd om thuis, bij om thuis tekeningen te fotograferen. Dat weigerde hij. Toen heeft hij hem uitgenodigd, veerman, voor een vakantie in Pakistan. <lacht> hij wilde dus, uh, dus daar zijn reis betalen en namens de regering uitnodigen. Nou, dan vertrouwde hij niet. En, uh, oh ja, en zijn vrouw werd door de, door de FDO, door de, door de regering, zeg maar, betaald om rapporten te vertalen in het Engels. Dus, dus oh <laughs> dat God. is natuurlijk, natuurlijk te bizar voor woorden. Ja. En uiteindelijk, na 40 jaar... Uh, Veerman die ging dus uiteindelijk, stapte uiteindelijk uit de wetenschap... toen ging hij bij het GHK werken. Dus toen was hij gewoon een ambtenaar bij de uitkeringsinstantie, zal ik maar zeggen. Dat is, een, uh, nou ja, dat is toch een ondergewaardeerde functie van iemand met zijn opleiding natuurlijk. En uiteindelijk heeft hij dus nu, uh, uh, de, is die in die, dankzij die klokkenluidersregeling, uh, is die gecom, is die, uh, gaat hij gecompenseerd worden en is die, uh, heeft hij eerherstel gekregen. En dat is, daar had hij ook alle recht op. Dus vandaar, eerherstel voor meneer Frits Veerman. Hey, so <laughs> zo zoiets verdient applaus. Zoiets zeker, zoiets verdient absoluut applaus. Ja, ja, het zijn de volhouders ook. Hè. En, uh, we kunnen het ook nog over anderen hebben. Want er zijn er zat zo van die verguisde mensen, wetenschappers en vakmensen die ja, het opnemen tegen de grote machten der aarde. En dan. Uh, ja. Hey, uh, dan uh, raken we onderhand aan het laatste, uh, het ene laatste onderdeel van de ah. dag. Uh, we gaan even een excursie maken naar een stukje voorleeswerk. Want uh, het, het volgende stuk, dat is nergens op het internet te vinden. Het, het, is, het komt uit een uh, boek. Hè? Het, het is een voorleesmoment, zullen we maar zeggen. En uh, jij hebt ja. het, het boek namelijk, en dat is welke? Nou, dat is een, dat is een, een boek uh, waar, waarbij dus de meest ludieke... Uh, het, is een, het is een van een serie en daar staan de meest ludieke uh, Ig Nobelprijs... Uh, kenden de kandidaten in met een verhaaltje van hoe ze zeg maar, tot hun onderzoek zijn gekomen... en waarom ze dus die prijs hebben gekregen. En dat is altijd heel erg leuk. Het is een knipoog. De Echt Nobelprijs is ook bedoeld voor onderzoek. Wat je eerst doet lachen, zeggen ze zelf, en daarna doet nadenken. Okay. En dat is natuurlijk heel grappig eigenlijk. Zeker, en dat gaan we nu ook doen. Uh, en, uh, omdat je het voorleest, hebben we het van tevoren maar een beetje ingepakt. En, uh, ik wou er nog aan toevoegen dat de volgende prijs uh, toegekend is in het jaar 2003. Dus dat is nog niet eens zo heel erg gek lang geleden. En dan hebben we het over 16 jaar nee. of zo. Hè? Dus, ja, nee, zeker. Dus uh, ja, ik heb ook de, de, de, de, de uitreiking op een YouTube-film gezien. Dat is altijd wel een, een spektakel, altijd. Dus dan, okay. uh, dat, is, uh, dat is hartstikke leuk om te zien. Met papieren vliegtuigjes worden gegooid. En als dan een van de kandidaten langer dan anderhalve minuut aan het praten is... De, dan, dan staat er een meisje gestopt uit het publiek... die gaat naast een staan en die roept keihard drie keer... boring, boring, boring. En dan gaan ze allemaal papieren vliegtuigjes gooien. Een beetje dat... Uh, <lacht> het is een hele, heel grappig gebeuren gewoon. Ja, ja we posten zeker een link uh, naar die video uh, ja. in, in de show notes. Dus uh, na... Ja. Na afloop van deze podcast kan je er nog even lekker naar genieten. Dus... Hé, hey, uh, we gaan luisteren naar het stukje over de Ig Nobel van deze week. De Ig Nobelprijs van de Week. De Ig Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan. Lal Bihari uit Uttar Pradesh in India voor een drievoudig succes. Ten eerste voor het leiden van een actief leven, hoewel hij officieel is doodverklaard. Ten tweede voor het voeren van een levendige posthume campagne tegen bureaucratische inertie en hebzuchtige familieleden. En ten derde voor het oprichten van de Vereniging van Overledenen. Enkele jaren na zijn dood bedacht Lal Bihari dat het wellicht een goed idee zou zijn om de publiciteit op te zoeken. En dat bleek inderdaad het geval. De leden van de Vereniging van Overledenen zijn biologisch gezien absoluut in leven. Maar vanuit bureaucratisch oogpunt liggen ze onder de groene zoden. Alle leden zijn ten onder gegaan aan wat we moord door de papierwinkel zouden kunnen noemen. Hun officiële verklaring van Verscheiden heeft hen gekwalificeerd voor het lidmaatschap van de vereniging. In alle gevallen was er sprake van een hebzuchtig familielid... of een inhalige vriend die een leuk erfenisje kon binnenhalen... en die een welwillende overheidsambtenaar omkocht... om het slachtoffer officieel dood te verklaren. Hoewel dit illegaal was, was het eenvoudig genoeg. Toen Lal Bihari nog een jonge man was... liet zijn oom hem officieel dood verklaren. Lal Bihari zat plotseling zonder land en wettelijk gezien zonder leven... en probeerde vergeefs terug te krijgen wat men van hem had afgenomen... Gedurende de jaren die daarop volgden ontdekte hij dat er vele anderen waren in de provincie Uttar Pradesh die zijn bijzondere staat van overlijden met hem deelden. Lal Bihari vermoedde dat onorthodoxe methoden wellicht nog de meeste kans voor hen boden en daarom richtte hij zijn organisatie op. De naam van de organisatie was Spectaculair-onspectaculair, Maritak Sang, wat vertaald kan worden met Vereniging van Overledenen. Barry Birak, een verslaggever van de New York Times... bracht Lul Bihari in het jaar 2000 een bezoek en schreef in zijn verslag... Zijn wettelijke opstanding werd bereikt in niet meer dan 19 jaar. En gedurende die tijd vond uh, Bihari, een laagopgeleide koopman, zijn levensdoel. Zich inzetten voor mensen die net als hij uit het leven waren gewist... In juli stond een rechter van het Hoge Gerechtshof versteld... toen hij te horen kreeg dat er tientallen, misschien zelfs honderden... vergelijkbare gevallen zijn van valse overlijdingsaangifte. Hij gaf de overheidsinstanties van Uttar Pradesh opdracht om advertenties te plaatsen... en deze levende doden op te zoeken... en ze vervolgens administratief weer officieel tot leven te brengen. De Nationale Commissie voor de Mensenrechten heeft eveneens over deze kwestie vergaderd... Waren bureaucraten vroeger bang voor de duivel? Tegenwoordig zijn ze bang voor de Vereniging van Overledenen. Aldus Bihari, die duidelijk geniet van de opwinding die zijn aanhoudende strijd heeft veroorzaakt. Als voorman van de Vereniging van Overledenen zocht en kreeg Lal Bihari veel aandacht. Op termijn maakte dat het gemakkelijker om informatie te verzamelen over zijn lotgenoten, die veel meer in de schaduw leefden. Bihari schatte dat alleen al in zijn eigen provincie Uttar Pradesh meer dan 10.000 levende doden waren. Aangevoerd door de onvermoeibare Bihari, heeft de Vereniging van Overledenen het geduldig argumenteren aan de wil gehangen. De leden kiezen nu de weg van luidruchtige, opvallende demonstraties... waarbij geldt hoe meer de bureaucratie in verlegenheid wordt gebracht... des te beter. Ze houden politieke bijeenkomsten. Ze organiseren publiekelijk hun eigen begrafenis. Ze proberen zich te laten arresteren en hopen zo de politie te dwingen... hun naam op een arrestatiebevel te zetten... zodat ze een officieel overheidsdocument hebben... dat erkent dat ze daadwerkelijk leven. Ze hebben zichzelf kandidaat gesteld voor politieke functies... En zo nu en dan werkt het. Tot dusver is een handjevol overledenen officieel weer tot leven gebracht. De hoop is dat honderden of zelfs duizenden anderen... dankzij de aanhoudende publiciteit kunnen opstaan... en zich weer bij de levenden kunnen volgen. Maar de vereniging van overledenen heeft nog hogere ambities. De leden hopen het systeem dusdanig te beschamen... dat het voor hebzuchtige mensen in de toekomst een stuk moeilijker wordt... om hun familieleden aan te doen wat Lal Bihari's oom hem heeft aangedaan. De Ig Nobelprijs voor de Vrede werd in 2003 toegekend aan Lal Bihari. Omdat hij overledenen letterlijk hielp hun leven terug te krijgen. En omdat hij hoop gaf aan een land dat geteisterd wordt door de doofpotbureaucratie. bureaucratie. <lacht> Ja, hey, over, over dooien gesproken. Er zijn dooie momenten en zo, maar daar krijg je geen prijzen voor. Maar ja, dat is inderdaad, dat kunnen we niet voorstellen. Mensen die dan zo per ongeluk voor... Want zijn er ook in Nederland, heb je ooit gemerkt, verhalen van per ongeluk, doodverklaarden en zo... Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik geloof ook niet dat dat in Nederland zo voorkomt eigenlijk. Er zijn ja. natuurlijk wel heel veel mensen... Die, misschien zijn er wel mensen die zich eh, hebben dood laten verklaren... om iets te verhullen. Dat kan natuurlijk wel. Uh, zou het iets uh, zijn wat echt typerend is... voor die, die, die wereldberuchte Indiase bureaucratie... die, wij, die, die hallucinant is gewoon... Nou, het is niet eens zozeer de bureaucratie, maar dan wel de corruptie inderdaad. Met geld kan je, alles, uh, kan je daar alles doen. Dus, ja, ja, dus dat ja. is het trieste eigenlijk. Uh, dat, dat, als je iedereen kan omkopen, dan kan je ook doen wat je wilt natuurlijk. Zeker, en, en zeker ja, als, ja. als er nog gebouwen zijn die, die volhangen met miljoenen mappen met papieren... waar mannen <lacht> met ladders langs moeten. En dus nog heel middeleeuws. Ja, dus, <lacht> natuurlijk. Zeker, absoluut. Alleen... Ik heb Misschien hebben ze het wel voor elkaar intussen. Hé, hey, we gaan er nog even één klein ding doen, Mario. Uh, ja, Filip is er niet ja. bij, dus die zal deze toch wel uh, moeten laten inhalen. Ik hoop dat je ook je glaasje water bij de hand hebt, want we gaan weer uh, ja. uh, uh, taalles krijgen. En uh, oh, deze, uh, ja, deze keer uh, gaan we het serieus hebben over de... Nou ja, laten we het maar naar gaan luisteren. De, de glutiekeelklank. Ah. Oh, oh, oh, wacht ja. even. Uh, ja. Komt-ie hoor. De R. Je kunt de R op twee manieren maken. Wat is je dat? Manier 1: nee. r. R. R. Rood. r. Rood. Met de punt van je tong. Rood. Bij je voortanden. En de Rood. Voor deze manier heb je een logopedist nodig. Oh shit. De Wacht even. <laughs> oh jee. Dus, dus, dus ik heb heel mijn leven doe ik het zo, rrr, rrr, rrr, zo met mijn tong, maar, nou, maar, maar ik ben nooit meer een schopedist geweest. Nee, maar jij mazzel, jij heet iets van Leeuwsie. die had een probleem gehad als je Rienus Reuzelrug had gegeten. Dan heb je echt een probleem. Ja, zeker. Toch? Ja, precies. Rinus Reuzelrug. Poeh. Ja, en, de, en die is er wel, hè? Uh, <laughs> dus ja, dat is manier 1. Uh, maar laten we nog eens luisteren. Daar heb je dus inderdaad een... Uh, wat zegt ze nou? Op deze manier nee. heb je een logopedist nodig. Oké, okay, nou. De tweede manier... Hey, okay. r, rood r... Rood... R rood. Is makkelijker. Achter in de keel. Huh. Je huig... Ja. Trilt achter tegen je tong. Je huig... Je oefent dit... R -rood. R -rood. Met water. Met water, oké. Okay. Je neemt een slokje water, ja, net als na tanden poetsen, en je gaat gorgelen. Ja, ja kijk eens. Je begint ja, wel. met een slok water. Oké. Okay. En je gebruikt steeds minder water. Steeds minder. Aan het einde kun je Rrr, zonder water. Rrr. ja. <laughs> zo werkt Nou, je hoort, bij, je hoort bij die Chine, bij Chinese mensen, die hebben niet die, die punt R... maar wel dat R, dat Tijnland uh, Dat zit dan wel de, dat achterste gebeuren. Dat hebben ze wel volgens mij. Ja, zo denk ik nou, ook dat we zelf Chinezen kunnen gaan bereiken met onze podcast. Ik denk dat we langzaam uh, erdoor zijn, Mario. Dat we erdoor ja. aan het dwarrelen uh, zijn. Ja. Nou, we zijn uitgegorgeld. Zeker weten. En uh, we hebben het gehad over allerlei interessante dingen. We hopen u uh, volgende week terug te zien. En uh, hij gaat nu trekt hij het keyboard naar zich toe. En we gaan ja. Kijk eens aan als elke podcast zo is kon eindigen met zoveel sfeer. Ja, ik heb hier een soort muggeninvasie, daar moeten we het ook maar eens over hebben, over die kringen, wat die te maken hebben met de evolutie en zo. Hé, hey, uh, u bent uh, aan het luisteren geweest naar de aflevering 37 van de praattafel podcast en dit was er eentje met een hoop... Uh, ja, <lacht> Het wauw effect dat is wetenschap op woensdag. Uh, mijn partner aan tafel was Mario Reget. Yes. En uh, die nu ook aan de piano zit en dit, uh, Ja, ik, ik ga dit rekken want ik vind dit zo fijn om te horen. Het is ook zo fijn al dat wetenschappelijk gedoe om eens, de, de, de andere kant van de mens te horen wat creativiteit allemaal doet. Ja, zeker. Oh. Ja, Waar kan je ons vinden? Op Facebook uiteraard. Zoek maar naar De Praattafel. Dat is niet moeilijk. Uh, wilt u ons contacteren of een boodschap achterlaten? Dat kan via WhatsApp. Als je gewoon zoekt naar De Praattafel Podcast. Hè, op WhatsApp. De Praattafel Podcast. Dan kan je ons vinden. En als je direct een nummer het staat ook op de site en overal. Het is 0468... 15, 66, 19, Ja, daar kan je boodschapjes naar sturen en we zouden graag van je horen, ook in, in, in voce, hè, in, in, in, met uw stem. Uh, dan kan je ons ook mailen op info.praatafel.be En tenslotte ook op onze website praatafel.be kun je een formulier vinden en ook langs daar kan je ons bereiken. Mario, je laatste gedachten zo? Yeah. Nou, het was weer gezellig. toch? Oké, okay. ja, ik denk dat het nu tijd voor een biertje is. Na al dat gegorgel en gerochel. Jazeker, het was jammer dat Philippe er niet bij was. Zeker weten. Nogmaals, hartstikke veel sterkte, jongen. Hou hem recht en uh, onze gedachten zijn bij je. En ook bij uw luisteraars. Alweer dank voor uw tijd en voor uw aandacht. En tot de volgende Praatafel podcast.